Precies goed ingedikt. Dit kan sterke trillingen verdragen. Rowan Bles met hulsap is beter dan kraplak, Net wat ik dacht. Ik zal het terpioen noemen. Een intens gehalte dat over eeuwen nog aan mijn naam zal herinneren. Maar door de geur merk ik dat ik in geen dagen gegeten heb...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 Gezelligheid is goed voor spekluivers... maar op mij wacht het meesterwerk... dat ik ga vibreren uit de... de... dinges. Eerst ga ik een herberg zoeken... want ik voel dat mijn smeer een beetje verschaafd is. Hmm. Uh, Eén stuiver. Dat is alles wat ik heb, want ik doe niet aan contraprestatie. Hmm, maar wat geeft het...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 Ja, ja, ja, misschien wel. Maar, maar schrijven is moeilijk. En het duurt zo lang. Trouwens, wie leest er nog vandaag de dag? Nee, nee er zweeft mij een tv-uitzending voor het geest. Op, oh. Waarin ik opening van mijn innerlijk leven zou kunnen geven tegen de achtergrond van mijn waardevol interieur. Hmm. Maar aan de andere kant, zo'n programma is zo gauw voorbij. En, en wat blijft er dan over voor het nageslacht? Hmm.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 Als je er maar genoeg voor betaalt. Ik heb zo gefibreerd dat ik mijn vleeslichaam vergeten ben. En nu valt het van de graad. Oh, uh, Oh, juist. Oh, yes. uh, uh, uh, uh, uh, uh, gaat u zitten, heer Dit is je kans. Oh, en het is een gelegenheidskoopje waartoe ik gedwongen ben door gebrek aan middelen. Wat je? Ja, ja ik, ik begrijp wat u bedoelt.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 Want je moet me omkopen. En dat gaat in tegen mijn uh, dinges als uh, kunstenaar. Omkopen? Hoe, hoe komt u daarbij? U biedt aan mijn portret te schilderen. En ik sta daar niet onwelwillend tegenover. Ik schilder nu alleen wat mij door de gedachten speelt. Jij schildert niks. Ik schilder en jij betaalt. Ja. En wat door jou door regen gedachten zweeft, is duur. Makker.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 Oef, maar, oef, het is hier veel te koud. Maar als we nu een hoekje vrijmaken in mijn studie... Studievertuin... Ah, mijn zolen. Huh? Deze temperatuur is beter dan die lauwe kamer... waarin jij je vlees gaarsudderd, oh. makker. Oh. Hier fluit het inzicht uit de vrije ruimte je door de... Jezus. Ja, dat raam is kapot, het tocht lelijk, bedoel ik. Mijn tegenstel kan dat niet tegen. Dat kunnen niet beter. geven uh... niet. Ga zitten in die oude piepstoel daar en draai je vleeslichaam een beetje naar het raampje. En hou je kiezen op elkaar. Ja. Eerst het inzicht opzetten met terpillen. Dan kan ik die bolle kop later aanpassen. Ik, ik, ik heb het koud en ik zit al uren en, en u hebt nog niet eens naar mij ge, gekeken. Dat dat waren en verft waren. Mm -hmm. Wat? Mm -hmm. Je stoort mijn trillingen, makker. Oh. Nee, ik ben bezig met het mooiste inzicht dat ik ooit op het linnen heb laten groeien. Mm -hmm. Jij kan wel in je rukken voor mijn padden. Die kop van jou komt later wel. Dag, je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 Nog een hoog lichtje op de neusknop, dumpt me. Maar, maar dit model zit is erg vermoeiend. En bovendien is mijn tijd beperkt. Een maand kan ik als druk bezet heer wel vrijmaken. Maar langer zou het toch niet moeten duren, bedoel ik. Ha! Daar heb ik je. Wat volg in de ogen zo. En een ietsje schaduw onder de wangzakken. Klaar! Huh? Bedoelt u dat het portret klaar is? Hoe, hoe kan dat? Ik heb nog niet meer dan een kwartier gezeten, bedoel ik. Klaar? Zo'n gedel huh? doe ik in tien minuten met de linkerhand. Alsjeblieft, makker. Dit is het oh. dan. Kijk maar. Wat betekent dat? Waarom staat mijn gelaten zo klein op? En wat is dat voor een rare wolk boven mijn hoofd? Betaal ik daar mijn dure geld voor? Voor, voor die...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 De inzichten spreken uit mijn trekken, al zijn die dan ook erg peuterig. Ik wil daar wel voor betalen, maar niet meer dan 500 ducaten. Nu weten we het. Aan mijn zolen! Dat doorrege de vleeslichaam denkt dat hij door schrieperigheid kan afkomen van de inzichten die ik hem gegeven heb. Goed, nu zullen ze hem boven het hoofd blijven hangen.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 Oh, wacht eens. Hmm. Zou dat soms een soort tweede gezicht zijn... waardoor ik kan zien wat Joost doet? Nou, dat zou een waardevolle gave wezen... waaruit men kan me... merken hmm. wat een heer voor mag. Hmm. Ik ben heel benieuwd hoe de lummel zich hieruit redt. Oh. Dit moet het inzicht zijn dat Terpetijn boven mijn hoofd geschilderd heeft...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 Mijn plicht is duidelijk. Ik moet de stakker waarschuwen. Hé, nee, dat is toevallig. Ik moet niets hebben van jouw toevallen. He? Wat weet jij van uw sneeuwbalaanslag op de burgemeester? Dat, dat, dat was een voorgevoel. Een inzicht, eigenlijk. Het is een bijzondere begaafdheid, bedoel ik. Zo weet ik, bijvoorbeeld, dat u een lelijke val zal maken, heer Bas. Ik waarschuw u maar even. Daar is het je om begonnen, hè? Wat? Je wilt me ten val brengen, hè? Nee. Ik... Het was doorgestoken kaart, waarvoor ik nog geen bewijzen heb. Nee. Maar je bent bezig dikker dak tegen mij op te zetten. Nee, maar... ik heb jou door, Bommel. Nee. En ik ga je in de gaten houden. Zijn stem schalde door de winterlucht. De maar aan de achterkant van Bommelstein was hij niet hoorbaar. De bediende Joost gaf zich daar dan ook ongestoord over aan het maken van een glijbaan in de verse sneeuw. Hoe aardig, zo'n zullenbaantje.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 U hebt een lot in de Rommeldamse gemeenteloterij gekocht. Nummer P8406. Klopt dat? Een lot? Eens mm -hmm. kijken. Ja. D -d dat klopt. <laughs> nummer P8406. <laughs> en, maar wat zou dat? Ik feliciteer u. Op dat nummer is een prijs van 5000 florijnen gevallen. Wat zegt u daarvan? <laughs> uh, uh. Alsjeblieft. Goedemiddag.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 De inspanning om boven zijn stand te leven begint hem te veel te worden. Dat leidt tot dwangvoorstellingen. Um, ik weet het niet. De tak die ik om mijn hoofd kreeg was echt genoeg. Hard hoor. En die had hij er ook gezien. Interessant. Maar ik blijf bij mijn mening. Stel je voor. Hij voelt het instarten van mijn toeren. Dat is een duidelijke fobie. Voortspruitend uit naijver die begrijpelijk is wanneer men de bouwval beschouwt waarin deze een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 Meneer Kantenkleer wil het metselwerk van zijn toren nagekeken hebben. Hij is bang dat het ding inzakt. Onzin natuurlijk. Maar dat soort chicelaars is niet gelukkig als ze geen zorgen hebben over niks. Hebben we een geschikt mannetje om de zaak even na te lopen nee. met deelde? Nee, nee, we hebben niemand, uh, meneer Grijsbelt. Ze zijn allemaal met de sloop van uh, krotten bezig. Dat uh, weet u toch ook wel? Jammer.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 Er schijnt iets met de fundamenten los te wezen. En als je het handig doet, krijg je tien florijnen. Dit voorstel stond Waggel wel aan. En nadat hij een spade ter hand genomen had, begaf hij zich wel gemoed op weg. Hé, hey, Bommel, nu ah. horen. Ja. Ik heb een bouwvak gekregen. Ja. En nu ga ik de fundamenten van de kantekleer bekijken. Die oh, zijn loos.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 ...vaal doorgeleurd een vreugdloos licht... ...het grauwe werk. Tja, de poëtische geur van stervend hout... ...heeft plaats gemaakt voor benzinedampen... ...en soms vrees ik dat er ook te dicht. Maar mijn vrees is toch. Dit is de tijd van materiële en geestelijke luchtvervuiling. Wat gaat deze wegpiraat aanrichten...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 Heer Olivier, daar was een deurwaarder aan de deur met een schrijver van de rechtbank. U wordt gesommeerd oh. voor de rechter te verschijnen met uw welnemen. En hij raadt u aan een verschoning mee te nemen, omdat Wat? in hechtenisneming ter plaatse dreigt. Het is heel betreurenswaardig. Ik zag dit al aankomen. Doe u mij poosje geleden niet struikelen als u mij toestaat. Dit soort dingen kan te ver gaan en het is slecht voor mijn goede naam. Wanneer u in de gevangenis vertoefd zou gezegd, het staat mijn sollicitatie naar een nieuwe betrekking in de weg. De volgende morgen verscheen de markies de kante kleer in het sanatorium van Dr. de Silknijper voor een vertrouwelijk gesprek. Ik werd reeds geruime tijd in mijn uitzicht gehinderd door een zekere bommel.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 Op aanraden van de advocaat Woert Kramer is heer Olivier naar een zenuwarts gegaan. En bij zielknijper is hij in goede handen, als ik bij mag. Zielknijper? Oh, nu zie ik uw hoofd in mijn inzicht. Dat is niet zo best. Wat is niet zo best? U krijgt een klap met een stok. Een flinke klap, hoor. Ik waarschuw u maar eventjes. Blijf daar. Geheel ontspannen. Geen dingen doen. Wat is er? Ik zei alleen maar... Net op tijd. De patiënt heeft me bedreigd. Nou, Snel, broeder.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 Dit is heel vreselijk, een vier. Voor een heel, bedoel ik. Ik weet niet wat ik bedoel. Ik heb Terpentijn uh, gesproken. Terpentijn. Hij wil uw inzichten wel oh, terugnemen. Oh, die, maar u die, moet uh, eerst uh, even betalen. Ik heb een inzicht gehad. Ja. En uh, daarin zag ik hem. Mm -hmm. Hij lag helemaal bedorven onder een berg uh, goud. Eh. Uh,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 Heer Bommel heeft het linnen laten opvouwen zodat het in het kleine lijstje past. Zo, dat is het eerste verstand dat ik in die massa van hem heb waargenomen. Dump het aan mij neer, makker. Je kunt het morgen halen. Ja. Zo. Toen Tom Poes weer naar buiten stapte, hield de draagkoets van de marquise de kante clear, juist stil voor het schildersatelier. Hmm. Het is helemaal niet zo leuk dat de markies zich ermee gaat bemoeien. Ik hoop dat hij hem niet van het werk houdt, want ik geloof werkelijk dat Terpentijn een eind aan heer Ollis inzichten wil maken.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 En er zijn nog twee potjes augurken over, met u goedvinden. Dat verandert de zaak. Doe je toetje. Misschien kan ik toch wat te morgen wachten om jouw lol te doen. Ja. Anders blijft dat goud op jouw vlees drukken en dan zit het nog niet goed. Ja. En omdat ik jouw inzichten heb teruggetrild waar ze horen... ...hoef ik niet meer onder die dukaten bedolven te raken. Pak ze maar in hun oude sok, makker. Ja.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 Gevaarlijk om te veel inzichten te hebben, als ik klein mag wezen. Men meet zich maar al te gauw een betreurensvaardige mening over anderen aan met uw welnemen. Kom op, het ougelijke makker, het geraamte steekt me door het vel, en we zitten hier niet om over bommels inzichten te praten. Die zijn er niet, het waren de mijne. <lacht> ja, precies, dat is net wat ik wilde zeggen. <lacht>